Um, zo met elk stukje zoger kregen we weer een flink, een, een, zeer, een, als het ware, een, een bepaalde, uh, een hokje van het hele, van het geheel. Wat ons een heel beeld zal op, opleveren van de ware realiteit, het doel van de schepping, etc. En voor onszelf. Het doel van de schepping is mijn doel. En mijn doel is het doel van de schepping. Alles is in, in mens. De man. mens heeft alle krachten in zichzelf. Wat in de wereld zijn. De regel 9. We gaan verder. Dus. Wat zei je dan? Dat. Ja. Ja. Hij zei dus. Dat de jirs. Zie je dat? die hirsut, die zeven onderste van de Bina, daar valt het wel, de vraagstelling is daar wel mogelijk. Waarom? Wat betekent de vraagstelling volgens hem? Dat de vraag van die van die zoon, dat die komt bij hem, want de hirsut is de bron die van die, die van die zoon. En dan de man komt naar hen toe. Net zoals. Kinderen komen dan naar de mama. En mama moet dan. Uh, ja, kinderen komen naar de mama. En mama, wat is dat? Mama, wat is dat? Ja? En de mama moet dan al die vragen antwoorden. Ja? Dat is dan hetzelfde. Dat is hetzelfde type wat hij ons vertelt hier. Dat hier zoet is. Uh, daar is de vraagstelling mogelijk. Kie uh, 9 na de komma. Ki shila perusho, man, Oh, let op bij ons, ik die niet de definitie. Ki shila perusho, want vraag betekent, perusho, man, het opstegen van man. Dat is vraagstelling. Ja of niet? Vraag. Stelling, dat is mijn vraag, die geef ik omhoog. Dat heet andere woorden, in Kabbalah heet het man, het opstegen van man. Ook bij ons moet het precies hetzelfde. Wat betekent gebed? Wat betekent de vraag? Jouw vraag moet zijn iets wat komt uit je binnenste. Dat is de vraag. Het opstegen van een ma man van, de, van, de, van, de, van het gebed is vraag. Vraag om bevatting. Melashon, dat komt uit het woord of het uh, uh, uitdrukking, tin shoalin, a la gashamim, of het men vraagt over regen, regens, om regen, staat geschreven in, aan in, het begin van een, van een Tanit. dan had ik ook geleerd in mijn tijd, dat, uh, daar staat het, men vraagt om regen, ja, hier ook, Bestaat zoiets. Ja, men vraagt om regen. Men moet vragen om regen. Dus gebed om regen betekent vraag om regen. Ook bij, bij ons. En lagere altijd moet vragen bij hogere. dat heet het opdoen op stegen van man. Iedereen begrijpt wat, wat het gebed is? Vraag. Eerst gaat de lagere en hogere prijzen. Ja, om een beetje waarom. Wat betekent dat? Eerst gaat een lagere prijs hogere. Hoe? Wat betekent een hogere prijs? Dan eerst moet ik mij prijzen die, dat onderstel van de lagere, moet ik altijd prijzen. Iedereen ziet het? Eerst een, een, hogere, van een laag, hogere van een lagere, dus keder gochma van een lagere, moet prijzen, moet dank zeggen. Aan wie? Aan, aan oh. Bina, Zerampin en Malgoed van de hogere. Duidelijk dan ga ik mij met hen verbinden daardoor. Waarom? Hoe kan ik mij daarmee verbinden? Door overeenkomst naar eigenschap. Als ik prijs dat, dat onderstel dat in mij zit, eigenlijk wat ik bedoel, dat onderkant, de, hel de onderste helft van een hogere traptreden in, in mij, als ik ga prijzen, prijzen betekent dat ik in de link in de rechterlijn kom, dat ik verbind mij mezelf met, met Object, het object van mijn prijs, betekent dat ik op dat moment bij het prijzen, dat ik verbind mij, ga samenvloeien met het onderstel, ja, met het onderstel van de hogere traptreden. dan ga ik, dan gaat het onderstel mij opbrengen, mij naar boven doen komen, want dat gaat onderstel zich verenigen met het bovenste gedeelte van van, ja, van de hogere traptreden. En dat betekent vraag. Duidelijk waarom wij niet direct mogen vragen. Het is kinderlijk, als wij gaan direct vragen stellen. Als ik nog in mijn toestand waarbij ik nog niet verbonden ben, met, de laag, met het lagere gedeelte dat in mij is gezonken, van de hogere traptreden, dan ga ik direct vragen stellen. Dan stel ik de vragen niet op zijn plaats. Duidelijk. Want vragen mag ik wel pas stellen. Als ik aan de hogere traptrede. Van, uh, daar waar het licht is. Want een, een, een, een onderste, het onderste gedeelte van de laag van de hogere traptreden Heeft nog geen licht om mee te geven. Alleen het hogere gedeelte. Ja, kettergogma van het hogere gedeelte. Daar is licht. Duidelijk. En lagere, nog niet, lagere die kwam, kwam in mij, en die als het ware in de donker zit, vanwege mij. Wacht tot ik, tot ik klaar ben om te vragen. Om te dan, als ik ontwakken word, ontwak, ontwak word. Als ik, mij, als ik dank zeg, of hulde zeg, aan de, ho aan de hogere, die aan de hogere treedt die in mij is gezonken, dus aan het onderste gedeelte, dan smelt ik daarmee, en dan het onderste gedeelte van de lager, die komt naar de hogere, met mijn verzoek, duidelijk, ja, dan komt mijn verzoek in de hogere, maar dat verzoek moet komen in de hogere, wie is de hogere van de, van de, uh, van de zon, is de zon van de bina, ja. zon bij zon, duidelijk, de zon stijgt op naar de zon, ja, de, dus de zon, de ware zon, dat is de ware zon, onthoud dat. Dus de Serampin en Noekwa, dat zijn de ware zon van het Zilut. Ja of niet? Op hun plaats. Maar dan stegen ze op naar de zon van de Bina. En dat is dan wat hij zegt ons, aliat man, het opstegen van man, van vrouwelijke wateren, oftewel de vraag. Uh, Tien na het hakje. Wel en hij zegt, Elef azad de zogar zegt. Scherak 11. Hazat de Satim Atika, Anikra Yirsud, dat alleen de zeven onderste zat, de zeven onderste, de heis Satim, van die Bina, de heis Satim Atika, van Bina, van die, yishsud, die zeggen, Anikra Yirsud, die heten twaalf, mo, kaya motle dat alleen zij zijn, staan het punt om, ja, zij zijn onderhevig aan de vraag, de haino dat wil zeggen, wat betekent dat, le kabel man, om man te ontvangen, ja, om het gebed, of de vraag van de lagere te ontvangen, le welke man, welke man is dat, welke man wordt het ontvangen, le 13 oor, gogma. De vraag om het licht van gogma. De lagere vragen altijd om gogma. Ja, om licht gogma. En daarom is het ook hier op aarde, was het zo, de vraag om, om regen. Dat men vraagt om regen, komt regen, zoals het was bij, bij Eli, Eliyahu. Een profeet was. Hij die had gezegd, omdat ze gedroegen zich slecht en uh, niet, niet zoals uh, so het hoort. En er was een enorme dwaling in die tijd. Dwaling van uh, die diende allerlei afgoden en En hij zei openlijk, hij zei, En nu doe ik zo, do ik, do ik so, <coughs> zal ik zo so doen, dat nu zal stoppen regenen in dit land. En hij had die kracht. Hij had die kracht, dat die stopte stop te regenen in dat land. En hij zegt, en het gaat weer regenen wanneer ik zeg, welke kracht de mens kan hebben. Maar natuurlijk, het is dus niet zijn eigen wil, niet zijn mannelijke, zijn mannelijke gril. Maar omwille van het hoger, welke kracht kan een sadik hebben? Geweldig. En hij was, hij zei toen, toen het allemaal, hij zei ook, Vooraf is hij. Wanneer dat het was. dat was een anderhalf jaar. Het was niet regen. Het was enorm veel. En dan had je gezegd daarna. En, en nu gaat het wel regenen. En dan ging het geweldig regenen. Zo'n een, een buien. Buien gingen regenen. Na zijn woord. Welke kracht heeft. Een woord. Als het verbonden is. Met alle krachten in de mens. Met alle die vier. Verbonden in de mens. En die verbonden moeten dan overeenkomen met de vier verbonden in de absolute. Als de mens die binnen zichzelf die vier verbonden maakt. Ja, ja, vier verbonden. Keter, ja. het Dus duidelijk uh, vier verbonden van de mens die, die maakt. En verbindt zij ook met die vier verbonden in de absolute. Nou, dan elke wens gaat, komt in de vervulling. Duidelijk? Huh? Als de mens die vier verbonden in zichzelf krachtig tot stand brengt, dus welke ogen, ja, ogen moeten dat doen van, ten aanzien van een bepaalde kwestie, een bepaalde vraag. Hij heeft dan de vraag, zoals Eli, Eli, Eli, Eli had gevraagd om, om regen, niet dat hij heeft de regen, stel, maar hij heeft de re het regen veroorzaakt. Het regen en stoppen van het regen. Regen had hij dat gevraagd. Met al zijn vier punten in zichzelf had hij de regen gevraagd. Hoe? Met zijn ogen. Met zijn lippen had hij uitgesproken. Met zijn hart. En met zijn jesot. Vier. Had hij verbonden in deze, in deze vraag naar regen. Natuurlijk gaat het altijd van boven naar beneden, want dat is net als, net als, het, net als het opbouwen van de partsoef. Ja. Het kleinste is altijd, altijd van boven naar beneden gaat het. Ja, dus wel die vier verbonden gaan altijd van boven naar beneden. Waarom? Ja, eerst, eerst verbond met de ogen is de kleinste. Ja, net zoals partsoef. Precies, precies. Net zo ook in onze wereld is precies hetzelfde. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Hoe gaat het verzoek om van, van, van beneden naar boven, ja. Maar het opbouwen, het licht komt als het ware van boven naar beneden, dus het verbond tot stand wordt gebracht via de ogen. Eerst, net zoals hier op aarde, een mens eerst gaat kijken. Met zijn ogen. Dan gaat hij praten over iets, dan gaat het precies, en dan gaat het naar beneden, naar zijn hart. Of het goed is of het slechte is, anders zal hetzelfde, maar eerst met de ogen. Hij gaat naar kijken met de ogen, dan gaat hij dat een beetje zo. Een beetje zo complimentjes maken. Of een beetje met, met zijn tongetjes. zo een beetje zo. En dan praten met zijn woordjes. Met zijn mondjes. En dan gaat hij naar zijn hart. Je gaat hem opwekken bij hem. De wens. Ja, en dan is hij zo. doet zijn werk. Klaar is Kees. Dan is het zo. Dan is hij weer. Dan, dan, dan is hij weer. Dan is hij gepakt. Huh? Dan is hij vervuld. Of vervuld. Of, of, of natuurlijk. Of gepakt. Of, of, of ja, ja, Ja. Ja? Duidelijk. Dat is dat. <laughs> dus wat hij deed, wat die, wat, wat die Elisha deed, hij heeft dat allemaal, die vier verbonden, ten aanzien van het regen, had hij dan verbonden met elkaar. En dat hij had hij verbonden, hij was dan, hij had die verbonden met die vier, vier, Keter Chokma, Keter Chokma, Bina en Zirantin, eh, of oh, sorry, Chokma Bina Zirantin en, en Macho, dus vier paar verbonden in het salut. En dan kwam het van boven, kwam het, zijn antwoord kwam van boven kwam het natuurlijk regen, kwam het hoogmalen natuurlijk. Dus de vraag, we hebben geleerd nu wat de vraag is. De vraag is dan die man wat lager doet opstegen naar boven. Naar boven, naar de hogere. En op welke manier? Duidelijk op welke manier? Eerst aanhangen, prijzen, dat onderstel van de hogere traptreden. Je dankt hem, jij prijst hem, jij daar, sluit zich aan aan hem, en dan, hij gaat, steekt op, en neemt jou mee, want, jij bent net zoals hij, hij heeft jij bent aangehecht aan hem, hij steekt omhoog, dat onderstel, en die gaat naar omhoog, samen met jou, en dat is vraag. en dat is jirstoot, altijd jirstoot, waar de, waar, de, waar de zon naartoe, waar ook de zon opsteekt, altijd heeft die jirstoot voor hem, altijd heeft, ja duidelijk of niet, altijd zoon heeft altijd te maken alleen maar met Jirsut. Duidelijk? Zelfs als de, de zoon stijgt op naar de Arigantin. doet er niet toe. Altijd heeft hij voor zichzelf die Jirsut, die ja, Jirsut blijft altijd voor hem. Je kan niet, over, niet oversteken, iedereen heeft zijn eigen eigenschappen, het blijft altijd, altijd zo. Okay? Maar goed, zeg ik. maar goed steigt op stap voor stap, maar goed steegt op naar al die sferot. Dus eerst onder de jesot, dan naar de jesot, dus de eerste onder de jesot komt ze al als het ware dan naar, naar dan naar de jesot, dan naar de Tiferet stap voor stap, dan naar dat, vier, en zijn nog drie, Tussen, tussen stations. Er zijn in totaal zeven. Zullen we op leren hoe dat allemaal gaat. Uh, gaan we verder. Dertien uh, na de eerste koma. De je dan. M'n Omdat zij. Tekort hebben. Gebrek hebben aan gogma. Duidelijk. Lagere wil altijd. Gogma. En gogma moet je opvragen bij de hogere. En niet. And nergens can you go, but the same the other. Shalif 9, 14, That therefore Z, is the Yisut, word geacht as Bria. Duidelijk. Yisut is geacht in the tiny toestand. What is the tiny toestand? Wanneer the Yisut staat under the borst. Die wordt geacht as Bria. Is dat Bria? ik hebben het zo een beetje opgetekend. Oh, hier ook oh, bria zit, oh, onderste. Bria. Vanaf borst tot de tabor is een bria. Dus uit het hoofd ge gestapt. Welke een bara-ele. En daarom. Bara-ele. Bara betekent dus. Wie is bara? Vina precies. Wie is schiep? Als het staat bara, betekent schiep. En schip alleen maar kan scheffen wie, degene die staat in de briya. En dus, dat is de Jirsso, die staat wel in de briya van het Die schip Eile, we zullen zien in die Eile. Zie je die de Mie, zie je dat Mie, dat met een rondje rondje, rondje dat is de Mie. En die schip ook die, kijk, Eile, Eile die dus daaronder staan, die, wie is de Eile? Kijk nou goed. De eile, die heb ik nog hier beweetet, een gelijkteken gezet. Bina, Ziran, Bin en mal goed van, die so dat zijn de eile. Iedereen ziet het? Die drie, eile bestaat ook uit drie letters, ja? Alef, lamet, Dus dan die Mi, die schip, dan die eile. En wanneer die eile nu daarna omhoog komen, die eile samen met de met het Keterhochma van de zon. dan wordt het boven, die hier stoot, verkreeg dan de volle naam van Elohim, betekent volledige, volledige naam, vijf spherot, alle lichten, maar dan van de Bina, Elohim is de naam van de Bina, volle hey, naam, wat de licht van het licht van de, de Bina ontvangt. Oh, dus wij zegt ons, welke aan 14, Barah 15 eile. En daarom schiep hij deze. Sch Shehem hazon anikra eile. Kijk wat hij zegt ons. Dat dat zijn de zon, die heeten die hij eile. En ik zeg aan jullie dat dit dat dit onderstel is van hier Ja, hoe komt het? Ik zeg aan jullie dat hij zegt, Ha? Nee, onderstel van die is zo precies. Maar hij spreekt van die keterchochma van Zeranpien zelf. Hij zegt, kijk nou, wat zegt hij? Shehem, dus bara ele schiep, dus die mi, schiep bara ele. En hij zegt dat die ele, dat zijn de zoon, de echte zoon. Ja, zie je dat? Hij bedoelt, ik zeg, als ik zeg dat, bedoel ik, eile, bedoel ik dan als onderstel van Ischut, ja? En hij zegt ons, uh, uh, uh, uh, Jehuda zegt ons, hij, meen, hij zegt ons, van ketterchogma, van, van de zon, want dat is precies hetzelfde, duidelijk wat hij zegt. Dat is, onze zij staan op dezelfde hoogte. Dus hij zegt dat het daarmee, die eile, die steekt omhoog, en daar die hele, hele die macht, als het ware, daardoor wordt ook de kettergogma van zon gecreëerd. Ja? Beetje moeilijk, doet er niet toe, maar uh, hij stelt het gelijk, die onderste bina bina zeer en pin en van jirsut, met die, dat, uh, uh, met die van de ziranpin dat op dezelfde hoogte is dan duidelijk als die eilen omhoog gaan dan op dezelfde manier gaan ook de de keteren hochma van ziranpin omhoog dus je kan ook zeggen dat eigenlijk dat die Mie die, die die schept de keteren hochma van zo, van zo, van zo, van, van, van, van scheppen betekent aan het licht laten komen als die onderstel van de hier Hierstot omhoog komt, dan trekt die ook omhoog dat kettergogma van, van weet het, van van, ze, van, pien, van de ware Zerampien. Dan is net of hij hem schept, schept. Alleen hij doet het op die manier, zegt hij. Uh, hanikra Eile, zoon, die heet een Eile. we zullen zien straks die ons, hoe hij ons vertelt. Vijftien, naar de punt. En ook zij, die zon, zijn geboren of zijn geschapen, ook van het woord bara, bekocham, be, met, met hun krachten, euh, als met gemis, met gemis aan hoofd so, kan zoals hij, zoals hij die hen schiep. Zo so zien, en hij die hen schiep, dat is mi. Dat is dat bovenste gedeelte van uh, hier, dat so is dan keter, van hier, dat heet mi. En, bena ze Pina, en Malgoed uh, van hier stond heten Eile. dus precies hetzelfde. Alleen de naam van de schepper. Of we geven dat aan Medesverod. En hij geeft het ook in de naam van, van de schepper. Dus dat wil de zoger geeft het ons in de naam van de schepper. Duidelijk. De zoger spreekt in de naam van. Uh, Mie en Eile. Duidelijk. En wij spreken normaal in de Kabbalah. Spreken wij van. Keter gochma is boven. En beneden is. Binazir en pinnemau. En zo so gespreekt het in de naam van de naam van Elohim. Dat is dan de the naam van Bina is voor het weergegeven door de kracht van Elohim. Zest in Ki hamila bara. Ki hamila bara zei mora. Al hisaron rosh mifinat at silu. Want het woord bara dus schepen schip. Ja, schiep al dit, we hebben gezegd, dat komt van het woord bar, buiten. Moraes leert al Roos, over het de tekort de aan het hoofd. Niet van we, in het aspect van het straling, of niet, van het atziwut kan je zeggen. Dus, hoofd is altijd waar straling van hoogma is. We zijn schon meer. En dat is wat hij zegt, de Zoger 18. Oman, Ihu, Mi. En wie is dat? Wie heeft dat het geschapen? Hij zegt Mi. Ja, dat is die Mi. Zie je dat Mi? Dat is de ketter van Jirsut. En, en Zoger, die bezig zich, die gebruik maakt van de naam van de twee deeltjes van de naam van Elohim. In plaats van de. Vijf sferot spreken van die Keter binnen Binaa en Pinwachman. Hij spreekt van Mi. En wie is dan dat, dat Keter En die. En daaronder is Eile. Alle dat is echt aanvullend. We zullen so, zien waarom is dat zo. So? Kijk, kijk naar de Mi. Mi is Mem en Jut is 50. Dat is echt de naam van de Bina. 50 poorten van de Bina. Dus dat zit wel in die Mi. En in de Eile zitten ook veel interessante dingen. En we zullen zien, ook een heilige naam, zie je, ook 36, we zullen ook dat uh, zien, wat het allemaal ook nog is. Ja. Uh, dubbele punt 18, dus wie schiep dat, dat is mi, mi schiep dat, mi van, van, van, Hazad de bina, shahen om doodle shela. Hij zegt zo, zie je dat, de zaad van de bina. Dus die, die waar dus de vraagstelling mogelijk is. Hen hanikrami, die heten mi. Zie je dat? Zoals bij ons in onze tekening. We, we alleen hen, nof, nof, nofelet, schon bara. En bij hen valt bij hen het de uitspraak bara. Bij, bij hen valt het te zeggen, te zeggen, het, woor, het werkwoord bara, schip. Eigenlijk, waarom? Zij staan onder de borst, onder de werking van de massage van van massage massag is, te werken vanaf de borst. Kanaal, zoals boven gezegd werd, twintig. Gehen hen, artsman, na soef geen het bria, want zij zelf zijn geworden tot het aspect bria. Ja of niet? Zij zijn geworden tot de bria van het zeloed. Ja, die staan onder de, onder de, uh, onder de borst. 21. Michamata Parsa, Sheba Haze de Vanwege de Parsa, die staat, die in de Haze is, in de borst van Harichanpin. Hier in de borst van Harichanpin is de Parsa. Tot hier zijn, tot, tot aan de Parsa, van boven is hogere wateren. En onder de Parsa is de lagere wateren. En hier is het ook, Zivouk wordt gedaan nu, hier, in de borst. Zivouk, waarbij alleen Chassadim kunnen naar binnen komen, en geen Chogma. Uh, Hamaf delet, otaan, welke parsa scheidt hen, miharat, 22, scheidt hen wie? Scheidt de Yersoet af, miharat, roos de van het schijnen van het hoofd van Arikanpin. Kanaal zoals boven gezegd werd. 22 na de punt. We zeggen maar en dat is wat hij zegt. 23, 23 le Eila. De hula kaima berishute. Dat is wat hij zegt dus over van de uit van het van het bovenste uiteinde van de hemel. Ja de hemel is hier een pin. Kijk nou, de hemel is de we weten wel, en de bovenste bovenste uiteinde, dat is begin van de hier. Zie je dat? Dat is het hier staat de bovenste bovenste uiteinde van de hemel. Iedereen ziet het? Dat is de it it? The hemel. Zeer the, is de hemel, en het bovenste uiteinde van de hemel. Dat is dat. Dat is dan die. Dat is die. Wat is dat? Dat is die. Dat is die tabor, als het ware. Ja, dat is het begin, en dat is het einde van de jirsut. En wat is dan het onderste gedeelte? Onderste hemel, onderste hemel is dat. Waar daar, de plaats, waar de hemel, de hemel raakt de aarde aan. Nu, dat is de plaats, waar de hemel, de hemel, de zerenpien, dat is keter ketterchochma, de plaats waar hij raakt, aan de malgoed, de aarde, en de aarde is malchut en zij is natuurlijk, bij hem ook, zit in hem, be, eh, aan de borst. Dus, dat stukje van, ja, van, de, van het begin van Zerampien, dus van de navel, ja, tot aan de borst, tot hier, waar de, waar de, waar de malchut begint. Dat is dan de onderste, het onderste uiteinde van de hemel. Ja, duidelijk, bovenste hemel, ...en onderste hemel... O, ...bovenste uiteinde van de hemel... ...onderste hemel... ...duidelijk... ...op die manier zien we alles... ...die dingen zo... ...helder... ...wat het is... ...en niet zomaar... ...en de, kijk... ...en de Torah is vol... ...van dat soort dingen... ...ja... ...van dat soort dingen... ...en men, men, men spreekt... ...men zegt die dingen... ...men, men weet niet wat men zegt... dat ...is ook goed... ...maar... ...wij moeten weten... ...waar we het over hebben... ...dus wanneer ik lees... ...want straks je gaat lezen de psalmen van David, dan weet je daar ook, bijvoorbeeld staat ergens, het hogere uiteinde van de hemel, wat is dat, anders wordt het een, een mooi beeld, maar wat hebben we aan die beelden, nu weten we, dat is het hogere, hogere uiteinde van de hemel, dus, en lager, en dat is ook, dat wordt ook gezegd, dat, dat, uh, Adam heeft dat ook gekeken, van, van, in die, in die, Verbanden kon je zien. Ja, van één uiteinde tot een andere uiteinde. Ja, dat kunnen we zien. 23. 23 na, vanaf het derde, derde woord. De hulakaïma be shayla, want alles is onderhevig onder aan de. Bershuta, sorry, Bershuta. Alles is. Alles staat, nee, alles staat, Bershuta, alles staat in zijn territorium of in zijn macht. Dus alles, zegt die staat, in de territorium of in de macht van die jirsut. Want al het werk doet die jirsut. Zonder die jirsut kan kon geen zon vooruit gaan. Ook wij, absoluut onmogelijk voor ons, dat wij dat kunnen. Wat wij doen, wij doen niet van beneden man. De man komt naar Zeranpinnen Malgoed, en dat Zeranpinnen eh, zon en zo gaat, stegen ook, mijn vraag steigt op, dan naar Jishud. Eindelijk? 24. Hazad de Bina. Hij gaat nu uitleggen ons. Hazad de Bina, zeven onderste van de Bina. Shehen nikraot Jishud. Die heeten Jishud. We nikra mi, en die heeten mi. Ja, we zien mi. En uh, pinaat, dat is het aspect van 25 Dat is het aspect van het, uh, het uiteinde van de hemel van boven. Hemel is zeer een pin. hij gaat ons uitleggen dat zelf. Ki hem Hem 26, pin. Want de hemel is zeer en pin. Ja, waarom de hemel is erendien? Omdat pin heeft rechts en links. Sh -sh Shamaim is, is een samenstelling, een woord van samenstelling van esh en maim. Shamaim betekent, is een samentrekking van esh en maim. Maim is water en esh is vuur. Ja, maim is aan de rechterkant water en aan de linkerkant is ash vuur en dat is hemel duidelijk kijk nou hoe in deze hele getal is en geen woorden die uh, waar alles is naar krachten ja de hemel hemel betekent aan de rechterkant maim, aan de linkerkant ash en samen als je samen trekt wordt het shamayim dus dat is want shamayim de hemel dat dat is 26 ziranpin en de kabela zeggen we zirenpin. Naar krachten. We hoe me kabela raak me yersoed. Hanikra mi. En hij zirenpin ontvangt alleen maar van yersoed. Hanikra, welke yersoed heet mi. 27. Walken ni kra mi. En daarom heet mi. Ket seashamayem le eila. Die mi heet. De, het bovenste uiteinde van, uh, het bovenste uiteinde van de hemel. De Mi, die raakt dat, die raakt het bovenste uiteinde van de hemel aan. De hula maar weer Shuta, want alles staat in zijn macht, of in zijn kracht, in zijn uh, uh, territorium, van die Mi. Mi bepaalt. Ki ja? Schehem 29, Zeren, <treeks> Zon, want de hemel en de aarde, Schehem, Zon, die zijn Zeren, <treeks> Pien, 29. We hebben Almin, Bia, Atachtoniem, en zo ook, zegt hij, de drie werelden, Bia, dus Briyaitser, Awasiya, Atachtoniem, die lagen, werelden die hier beneden. Kulam, kablimi, hier, zoek, kijk nou, wat hij zegt. Allemaal ontvangen zij van Jershut. Duidelijk. Dus van Jershut. Die Jesu maakt dan Gadloed. En die dan komt, die Zeranpin ontvangt van hem. En Zeranpin geeft het weer aan de maalgoed. En maalgoed, is het distributiesysteem voor de rest. De maalgoed is het distributiesysteem. Die geeft weer naar alle andere werelden en alle zielen. En ook aan reine en onreine krachten. Allemaal geeft zij. Naar, onder, naar bovenwereld en onderwereld. Alles geeft hij. Maar goed van het ziel. Maar goed van het ziel, precies. Dat is het distributiesysteem. De, wat is de naam van het ziel? De naam van het De naam van Maar goed. goed schien, aanwezigheid, dat is dan maar goed. Alles komt van de al goed. Maar zij zelf niet. Zij is het distributiesysteem. Maar iemand moet eerst brengen naar het distributiecentrum, ja? Dat is dan die en Die brengt het allemaal van krachten naar haar. En zij moet het distribueren. Dat is een distributiesysteem. Dus hij heeft transport. Krachten, etc. Oh, hier be beneden in Brijaijzera. Brijaijzera. bevinden zich de krachten die dat allemaal doen. Die allemaal net zoals. Vrachtwagens. Allemaal distributie. Transportmiddelen. Daar bevinden zich de krachten zoals. Engelen. Die dan. Die dan vervoeren dat al die, al die hoeken van een sfeer aan naar de andere, van rechts naar links, vervoeren ze dat als het ware, vervoeren ze als vliegtuigen. Dus die vliegen, de krachten gaan van de ene kant naar de andere kant, bewijzen van spreken. Dus duidelijk, het distributiesysteem is dan, uh, maar goed, die geeft het dan aan die ze, aan die a Und allemal ontvangen sie mir Yershut 30, Hase von deinem so Yershut, Hanikrammi, die mir heet. Wie mir heet. Sieh das? En mij ist auch die Gematria von Mem jud 50 Bina. Al die 5 Sferod von der Bina. Dus 50, äh, 50 Porten von der Bina. En dat is ook wij, ook de, ook de daarom is het ook, de het schaïm is ook ingedeeld in 50 poort. Dat is het maximaal haalbaar. En Moshe heeft 49 behaald. Ja, en de vijftigste heeft hij niet behaald. Waarom? De vijftigste behalen wij, niemand iedereen behaald. behaald het behaalt de vijftigste pas, wanneer wordt de algemene correctie van al de hele mensen. Dus alle, elke ziel kan zichzelf alleen tot maximaal, maximum als moshe 49 trappen, dus 49 trappen tot hier kan je dan zichzelf als het ware opwerken om bevatte dat. En de 50ste is niet gegeven. Tot pas wanneer de hele mensheid zal dan tot de gmarticoen komen, dan, dan zal ook de 50ste poort geopend worden naar bevatting. En Rome het is allemaal gegeven. Kijk nou hoe geweldig, onpartijdig is het besturingssysteem van het helaal. Dat men zegt niet, die en die, die is al klaar die andere is nog niet. Die heeft zijn marathon al gelopen, al uitgelopen, al gefinished. En die andere die nog daar lopen, nou die is die, die, die, huh? precies, die, die zit al aan het biertje. En die anderen die nog moeten zwegen, zwoegen, etc. En wie weet of die nog levend aankomen. Eigenlijk, hoe, hoe geweldig, hoe geweldig eh, onpartijdig is eh, het hogere licht. En niet zoals het, ja, dat het iedereen haalt zijn eigen marktje, uiteindelijke, uiteindelijke correctie. En wacht, zijn ziel moet wachten. En niet alleen wachten, helpen aan anderen totdat alle andere, de hele, hele wereld, komt tot die, tot die uiteindelijke correctie, iedereen voor zichzelf moet komen, en al die zielen helpen, want niets verdwijnt in het geestelijk, like, duidelijk, als Moshe hier geweest was, dan klaar is, al die krachten van Moshe zitten hier, duidelijk, in and andere dus dan, dan komt het pas, uiteindelijke correctie, waarbij dat finishing touch komt het, alleen maar één, niet dat, more, in dat ja, persoonlijk, persoonlijk niemand kan het verder, maar alleen wat één, één daarbij komt, dat is dat licht van ketter. Dat is die ene, de ketter. Dat is die ene, dat is de ene poort nou, de vijftig poorten. Ja, de vijftigste poort wordt alleen maar bij de, bij de, komst van het licht uh, ketter. Dat wordt geopend en daar, dat is dan de, de poort naar de volledige vervulling. Uh, welken, nik welken, kaima, welken, kula kaima ber, En daarom alles is in zijn macht of in zijn territorium. En dat de, de Jirssoet. En daarom is het niet, zie dat, dat is 50, maar het is wel 49 zoals ik jullie zeg. Waarom is dat 49 nog een keer? Zeven sfeer ja of niet? Zeven ja, zat. Zeers ze, bestaat uit hoeveel? Zeven sferoat, ja? zeven maal, zeven allemaal, allemaal allemaal met elkaar. Dus elke sfera is in elkaar, heeft een andere sfera, alle sfiroten zijn ver, met elkaar verbonden. Dan hebben we zeven maal, 7 bij 49. Maar de naam van de hier is niet 49, maar 50. Eigenlijk is het haalbare is 49. Maar de naam is vijftig, omdat uiteindelijk uh, wordt het vijftig. Nee? En de laatste nog een linie. We zijn we zijn, Shomer, Leela. Leela, letta, man, Shela. En dat is wat hij zegt zoger. Boven is er geen vraagstelling. Ja? Boven die, geze, Boven de, jefstu. We haik, we haik het zea Shamayim. Ik krijg mi en deze. En dit uiteinde van de hemel heet, mi. Nee. Dubbele punt, klomar, dat wil zeggen, le 34, de heino, ha garde binat, boven, dat wil zeggen, de gar van de bina, dus boven de, boven de borst, gar de bina, de drie eerste van de bina. Die zijn de hogere Abou Yima. Dat weten we, ja? Hogere Abou Yima, dus boven de massach. Let taman shila, daar is geen vraagstelling. Geen vraag. En nu we kijken naar nou ons verteld, waarom daar is geen vraag. Vijfner, ki hem een naam, ik man, let op wat hij ons vertelt. Want zij ontvangen geen man. Zij ontvangen geen licht. Zij ontvangen geen vraag. Van de lagere. En de vraag komt altijd van zon. Wie heeft behoefte? Ja. Alleen zon hebben behoefte. Wie heeft gogma nodig? Alleen zon heeft gogma nodig. Serapin niet. Maar Serapin moet het geven aan de Duidelijk. Dus man komt alleen maar van de zon. En van de zielen natuurlijk. 36. Lam shagat Dus. Dat zij geen man ontvangen voor het ontvangen van Chogma. Als je hoort man, nieuw vanaf nieuw, moet het bij jou een woord komen shila of een vraag. Man is een vraag. Dus er wordt dan geen vraag gesteld voor het ontvangen van gochma. Indiem die yima. Waarom is het zo? Waarom niet? et 37, oor chassadim. Kijk nou. Omdat zij in essentie zij zijn oor chassadim, zij zijn licht chasadim. Hoe kan je dan vragen bij iemand die geen chassadim heeft? Hoe kan je dan vragen bij hen chassadim? Duidelijk. Jesuit kan wel chassadim halen, maar niet, waarom niet? Het is niet hun aard. Hun aard is alleen maar gesadim. Duidelijk. Daarom, daar wordt geen man naartoe getrokken. Natuurlijk, alles komt, wordt, het, wordt getrokken als door, doorgeefluik naar boven natuurlijk, en naar beneden. Via Abouhima natuurlijk, maar zij zelf geven dat niet. Weenam, meghusrei, gochma. En zij zijn niet, zij hebben, hebben geen gemis aan gochma. Ja, Abouhima. Zij hebben dat niet nodig. We ken dat op, naam 38, nikraotman. Mi. Sorry. Daarom heten he, ze geen Mi. Dat zijn geen vijftig poorten. Dat zijn geen... Uh, dus dat wordt dan niet verdeeld, als het ware, in tweeën zoals uh, Elohim wordt verdeeld in Mi en ele. Daar hebben we dat, dat niet. Daar hebben we dat niet, dat die katnoet en katloot. Daar hebben we niet die verbinding of uiteen gaan van die uh, de naam Elohim en dan weer aan elkaar koppelen. Gam, einam genadke, ze zea, shamayim. Zij zijn ook geen aspect van uiteinde van de hemel. Ki hem, nam, niet ga want zij hebben, want zij, want de zoon heeft zijn, de zoon heeft hen niet nodig. eigenlijk. De zoon heeft hen niet nodig, als het niet nodig voor de kochma, ja, voor het ontvangen van de kochma. De zoon heeft hen de aboima niet nodig. Kijk nou uiteinde van, uh, van, van de van de zoon is alleen maar uh, de grens bij de Jisud, en die heeft niet met de Abou Ima. Hadrihim leharaat kochma en niet. De zoon zegt hij zie dat de zoon hebben zij niet nodig voor uh, die zoon die nodig hebben de het schijnen van de zon hebben schijnen van gokma nodig en niet uh, Abou Ima, ima alleen maar we geset in. Verakazat, Shem Yissoh en alleen maar zad, zeven onderste van de bina die Yissoh heeten. Shehem Kaya Kaimin, le dat waar wel vraag van toepassing is. 41, de heinu, lekker wel man. Dat, dat wil zeggen, om man te ontvangen of een vraag te ontvangen. mison zoon, zoon, van de zoon. zult ontvangt vraag van de zon. Ula la vela lot, ula lot le roche de ar, En om die vraag of man op te laten stegen naar de arihampin. De hele bedoeling om dat allemaal naar boven, naar boven te trekken. En Jershut kan het wel naar boven trekken. Uh, 42, Lekabel, Bishwilam, Herat Chokma, om voor hen, voor zoon, het schijnen van Chokma te ontvangen. Ja, omdat die Jirstoet verbindt zichzelf met de Wogerbina, en die gaat naar de Ket, naar de Arikan en daar komt Chokma. En Chokma komt voor wie? Voor de voor Pien, voor de, voor de Zoon. Want die anderen hebben dat niet nodig. Jirstoet heeft Chokma niet nodig voor zichzelf, hij moet alleen doorgeven aan Zoon. Waarom? Zoon komt van hem, van zijn buik. Ja, dat gaat is de vraagstelling eigenlijk toch hoger als de ishoed. Hier zit gaat dan, hier gaat het, hier dat allemaal komt het natuurlijk voor, Maar eerst komt het natuurlijk verbond, verbinding met de binai, met de binai, binai sorry, met de Bina, met de Bina, maar goed van Jesuit. En dan gaat het omhoog. De vraag komt helemaal naar een op eigenlijk moet het wel zijn het bevatten. Ja. Al tot Het bevatten van de vraag. Nee, de vraag zelf gaat the hoger. The, the petit, precies, precies. Heel goed, heel goed. vraag. Dus de, de vraag, wie de vraag ontvangt, is de jirsut. Maar de vraag natuurlijk, heel wat het antwoord nu aan de is. Maar de vraag natuurlijk stijgt ook naar Arichan en eigenlijk gaat die helemaal nog. Right. Naar Einshof, natuurlijk, naar Eenshof, maar keer dat dan terug. Maar de vraag is alleen mogelijk bij Jirsut indienen. De, de instantie waarbij de vraag ingediend wordt, is Jirsut. Dus niet het bevattingsvermogen, zoals wij dachten eerst in het begin van, de, van dit artikel. Maar de vraagstelling, de man die komt alleen bij Jirsut. En niet, en niet, niet het bevatingsniveau. Maar het gaat allemaal naar, naar boven. Komt er terug. Even afmaken dat is. deze. We hebben nog tijd zeggen, voor de vraag. Alken, <tijd> Daarom, he, daarom he, worden ze geacht. Dus Jersu, wordt geacht als uh, uiteinde van de hemel van boven. Ja, die grenzen aan elkaar dat is de bron van die de bron van die uh, van die zon is de Jisoot. Misschien, zoals jarenpier, niet graag maar, mekabel mehem, anhezin jarenpier die de heimelheid van hen ontvangt, ja ontvangt ontvangt van, ontfangt, van, ontfangt van Jisoot. dus niet bevattings, niet dat wij niet kunnen daar boven iets Natuurlijk kunnen wij van uh, Abu niet concreet iets ervaren. Uh, we zeggen dat, dat wij het kunnen bevatten iets. Maar wel kunnen wij van Abu komt natuurlijk iets wat, wat niet bevatelijk is. Wat wij wel ontvangen maar niet bevatelijk is. Maar van hier komt wel iets wat gogma is. En gogma is altijd iets wat wel, wat wel te bevatten is. Waarom? De mens is ook. Wat is de chogma ontvangen? Chogma via linkerkant. En chogma is iets wat wel te bevatten valt. Duidelijk, ja. als het die chogma wordt, als die omhuld wordt met door chassadim, dan kunnen wij wel dat ontvangen. Dus onze, ons, onze kracht is, aan de ene kant leren we Kabbalah om gogma te ontvangen. Aan de andere kant moeten wij geweldig aan ons werken om chassadim te kunnen bij ons produceren. Chassadim betekent dat ik, dat ik steeds zeg maak jezelf klein. Ja, dat verminder jouw niet verminder jouw wens, maar maak jezelf klein om correctie, om willen van correctie. Betekent man opbrengen. Ja, klein betekent dat ik vraag naar iets, nee, wat klein is. Klein betekent dat ik, dat ik niet zelf ingenomen ben. Ja, dat ik vraag naar iets. Klein. Als ik maak mezelf klein, waarom? Ik wil iets vragen. Als je ingenomen bent. Wie ingenomen is. Die leert niets. Je leert alleen van zichzelf. Zijn negen grillen. Maar maak jezelf klein. Zal je, zal, men, zal je groot worden. Wil je groot worden. Groot jezelf maken. Zal je klein worden. In feite. Duidelijk. Maak jezelf klein. Betekent dat je vraag stelt. En dan word je groot gebracht eh, zonder jouw verlangen naar de grootheid, hoe minder je ver verlangt naar de grootheid maar naar, de, naar je overeenkomst met de grotere met de hogere traptreden, hoe groter je ook wordt prettige week, allemaal